Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zoals verwacht kregen Harry en Meghan ter gelegenheid van hun huwelijk... de titel hertog en hertogin van Sussex. Koningin Elizabeth heeft hen die titel toegekend. Prins William en Kate Middleton werden bij hun huwelijk... hertog en hertogin van Cambridge. De genodigden voor de trouwerij van prins Harry en Meghan Markle... worden over een half uur verwacht bij de kerk, St. George's Chapel in Windsor Castle. Een half uur geleden mochten honderden gewone Britten al naar het kasteel toe. Zij hebben buiten op het gazon de beste plek om de hoge gasten te zien. Tegen half één arriveren de leden van de Britse koninklijke familie. De huwelijksceremonie begint even na één uur. Mexico gaat Cuba helpen bij het onderzoek naar de vliegramp. Gisteravond stortte bij Havana een Boeing vlak na het opstijgen neer. Ruim 100 inzittenden kwamen om het leven. Drie mensen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Het vliegtuig was gehuurd van een Mexicaanse maatschappij. Het had zes Mexicaanse bemanningsleden. Het pensioenfonds voor de groot metaal belegt niet langer in steenkool vanwege het milieu. PME is het eerste grote fonds dat daar helemaal mee is gestopt. Alle belangen en producenten van kolen met een waarde van 6,3 miljoen euro zijn inmiddels verkocht. PME heeft dat besloten nadat deelnemers en werkgevers daarom hadden gevraagd. De stap is opmerkelijk omdat veel bedrijven in de groot metaal nog actief zijn in kolen en andere fossiele brandstoffen. De PME zegt in trouw dat ook deze sector af moet van de vervuilende brandstoffen. Een machinist van de NS is mishandeld door een schoonmaker. Dat gebeurde gisterochtend vroeg op een rangeerterrein in Hoofddorp. Volgens de Telegraaf liep de schoonmaker tussen de rijdende treinen door. De machinist wees hem erop dat dat gevaarlijk en verboden is. De schoonmaker haalde toen uit naar de machinist, die een hoofdwond opliep. Het is onduidelijk of de schoonmaker al is opgepakt.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort.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 Uh, Minskendij, met, net Minskendij net binnen. Ik weet niet wat het betekent, maar dat gaat straks alles <lacht> ook. Gerard, weet jij dat? Ik heb wel een beetje vestverlies, maar dat is net even anders. He. Is, is okay. toch anders. Nou, we gaan het aan de vraag. En, uh, misschien neemt ze wel een cd'tje mee. Als die, je is dit er, hoort. die is er, die is er. Oké, okay, dan ja. gaan we er zelfs naar luisteren. Ja. Dan gaan wij over het uur heen en dan uh, komt Hans Drommel. Er staat wel een nieuw raadslid, maar hij is nou ja. al jaren in de politiek. Weet en we gaan het even maar. hebben met hem over de stand van zaken en wat zijn plannen zijn voor de komende vier jaar.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 Gerard, goedemorgen. Ja, goedemorgen Morgen, Gerard. Dit is misschien druk te kalken en te doen. <lacht> ja, ik zie je bij de excursies, maar daar wou we het eigenlijk een beetje op het laatste over hebben. Oh, oké. Okay. Hoe is het in de duinen? Ja, oh, nou, jeetje, dat is een goed begin hè? Ja. ja als je want nu... er is een boel te doen. Ik, ja, ik, nou, ik raad iedereen aan om deze Pinksterdagen niet naar uh, winkels of weet ik <lacht> wat te gaan. Oh, jee, wat zeg ik nou weer? Dat moet ik helemaal niet zeggen. Van die... Nee, maar ja, ja, nu moet zijn. Ja, ja, ja, ja. ja, je moet nu de duinen gaan. Echt waar. Wat het is zo zien? mooi. Ja. Nou... Uh, pak het brede rode pad maar. Hè. We, uh, of of uh, ingang Zandvoortse Laan. Ja. Al die meidoorns die staan nog schitterend ja, mooi, in bloei. Ja. ja, prachtig. Ja. En de geur van de sieringen die komt je tegemoet. Als je, als je, al, je daar binnenkomt. Hè. Dat zijn de sieringen van vroegere ja, boerderijen die daar gestaan hebben. Er okay. zetten ze altijd mooie sierstruiken uh, omheen. Mag je een bosje meenemen? Mag niet. Uh, nou, laatst, <laughs> dat mag nou, dat is een goede. Ja, laatst. Toen ja, dacht, ja, laatst had ik een vrouw in een rolstoel. Werd geduwd door een dochter en kleinkind er ook nog bij. En dan zie je drie generaties lopen. En dan zag je met een bosje ringen... Ja, dat mag vanzelf niet. Nee. Maar, en, maar goed, ik denk. Ik denk ja. Ik zeg, doe het ja, een beetje wegstoppen. <laughs> dan strijkt het duim ja, achteroverzaakt. Ja, want je ja, gaat nou, toch, wat moet lief. ik ermee anders? Weet je, neem ik het mee naar huis. Het is toch geknipt. Ja, ja. Kan er niks een vrolijke waarschuwing ja. erover is goed en klaar. Maar even kijken, dan zet ik even gauw een ander pet op. Maar dat mag niet. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. En dan een en nou, en nou doe ik weer, Geer, uh, <laughs> dat ben ik weer de gast hier. Ja, ja, ja, ja. Leuk.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 Er zijn ook andere dieren bezig nu. Van, uh... in, in de duinen? Bij ja. Ja, vossen, we hebben... vossen toch? Oh, ja, we ja. hebben... Vogelen? Nou, weet Vogels? je wat, wat nou mooi is? Ik heb net toevallig een, de, de, de tip van de boswachter weer geschreven... voor de volgende struin. Hè? Want daar moet je op tijd mee beginnen. Ja, dat je je? Mm -hmm. en, uh, uh, en dat heet... Laag bij de grond en hoog in de lucht. Laag bij de grond. Dat, zie, dat, heb ik dan, dat leer ik bijna gewoon van de kleine kinderen ook. Die zien ook veel meer als ons. Hè? Die ja. zitten we zelf dichter bij de grond. En okay. die lopen daar...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 Ja, ja. Ja, heb je er wel eens? Wat gebeurt er? Hij gaat maximaal naar beneden. Die doet zijn klauw uit en die. Pakt ja. hem hij weg. gaat in één keer zo naar beneden. Ja. Ja. En dan gaat hij er bovenop ja. zitten en ja. dan uh, ja. volgt het, uh, het maal. Ja. Okay. Maar, maar ook de mens af en toe. Hè. Dat, is... oh, ja? Ja? Ja. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Ja, dat, nee, dat, nee, dat zie je ook daar <laughs> nooit. Maar je hebt van die, uh, je had toch van die terroruil uh, had je ook wel eens een oh, keer ja, ja, en uh, ja. en uh, zou dat kan dat ook doen? Die is soms erg territoriaal. Weet net als het visdiefje, bijvoorbeeld, hè, die, uh, ja, ik ben als boerenzoon, als je nou op het land liep en uh, je liep de bieten te wieden of te dunnen en er lag een dus zo'n uh, nestje met uh, schelpjes en er had het visdiefje zijn eitje op. Ja. Ja. Kom je daar te dicht in de buurt, dan torpedeer die je gewoon op je hoofd pikken, weet je wel. En dat heeft die buis uit, als je te dicht bij dat nest komt, maar je weet nooit nee. waar dat nest zit. Nee. Maar het zit hoog in de populieren. Ja. Ja. Uh, maar, maar je weet het gauw genoeg als je in ja. de buurt komt. Ja, ja. maar daar moet je goed op letten, weet dat je wel. straatmeeuwen in Zandvoort ja. ook hoor, die vallen ook gewoon aan. Oh ja, vooral als je zit te eten. Nee, maar als je gewoon door het dorp loopt en er is een nest op een van die platte daken en er zit een jongen, dan heb je grote grote kans dat die meeuw even komt vertellen dat je niet welkom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 pakt eerst die knijtjes in zo'n knijnenhol. Ja. En dan gaat hij verder uitgraven. En dan gaat hij zijn eigen oh jongen erin... Ja, zo, zo, zo ja, vind ik dat zielig. Ja, dat vind ik zielig. <laughs> ja. Ja, maar dus is eten, natuur, Ja, ja dus eten ja. En gegeten worden. Maar zijn er meer vossen in het, in het duin Nee, nee joh, niet, dus niet, niet meer. Stand. Het, het, ja. Het, ja, het lijkt meer, omdat die, die, die, die bedelvossen, die tammervossen... daar bij het huis van het Wester, mm -hmm. dat stukje...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 Die vossen, die kun je gewoon even goed fotograferen. Weet je wel, ga gewoon... Uh, wees gewoon stoer. Weet je ga, wel, ga, ga, ga, ga, ga struinen. En dan gaan ze rustig liggen. camoufleren dus desnoods. En maak een mooie foto. Maar niet... Ga ze niet lokken met een stukje kip. Of, uh... het, is, het is natuurlijk ook niet echt een natuurfoto. Als je zo'n voss lokt met een stuk kip. En daarna ga je nee, een foto maken. Ja, precies. Een beetje nep. Ja. <tomt> ja. ja. <tomt> ja. Maar je komt ze toch tegen op internet. Je ziet het eigenlijk bijna gelijk. Want die vos die kijkt zo half omhoog. Van komt krijg ik nou wat? Ja, maar ja. ja. ja. ja. ja. blijft een kip. Ja. Dus nou we hopen dat dat minder wordt en we gaan er weer actief, uh, actief op uh, handhaven. Ja. Want, uh, ja, ja, want ze verpesten ja. het ook mm. voor, de, voor, voor die 99,5% die zich gewoon netjes aan de regels houden. Dat die de ja en, die, uh, en, dan, en, en dan is het ook gewoon een mooi diertje vanzelf, ja. uh, zo'n ja. vos. Dat merk ik vaak aan mensen als die voor het eerst van hun leven ook een vos zien. Ja, dan is het uh, prachtig. Je ziet ze ook op het strand hè, wel eens, de vos. Ja. hè op het, het strand lopen. Vroeger zag je in het dorp, maar dat is een beetje ja, af. Ja, dat is minder. Maar s'nachts ja. nog wel eens hoor. Dat, uh, ja. Misschien kon je nou s'nachts minder op straat. Ja. <laughs> maar, niet meer. Oh, niet meer. <laughs> nee, <laughs> nee, maar... Ja, na deze suggestieve opmerking... Nee, nee, maar... Ik denk, laat ik ook eens wat zeggen Of een vraag stellen. Ja... We zijn weer terug bij uh, het tweede gedeelte van het eerste uur. En we gaan verder praten met uh, Gerard Scholten. Uh, wat heb je allemaal opgeschreven? Ja, nou, ik, ik heb op, Ja, het is een beetje: het gaat over het verleden, namelijk. Hè. De oh. verhalenweek gaat er binnenkort ja, aankomen ik zie hier in de, de Duin. De Duinverhalenweek en die is van ja. uh, 28 tot 31 mei. Ja, ja. precies. En,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 Wat leuk. En dan zoeken we allemaal historische punten op. Als je bij de oase, nou, dan starten we meestal. Dan heb je de Oranjekom natuurlijk. Waar alles mee begonnen is. In 1852. Met Jacob van Lennep. Maar we gaan ook uh, langs de Vinkenbaan. We gaan naar Schuilen We gaan naar het Huis van het Westen. We gaan zelfs het verboden gebied in. Het uh, Paradijsveld. Hè, waar een boerderij heeft gestaan. En waar Adem en Eva hebben gewoond. Hè. Dus, dus, ja, dat is, dus. <laat> het ja, daar is al wel begonnen. Daar, daar is het al wel begonnen met ons. <lacht>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 is wel een verschil in. Ja, leuk. Er zal wel veel belangstelling voor weten. zijn, denk ik. Ja, ik. We hopen het. Het ja. viel tot nu toe een beetje niet tegen. Maar okay. omdat mensen het ook niet gewend zijn. Opeens komen we met vier excursies tegelijk, tegelijk op ja. één dag. Ja. Dus een nou, wel... enkele excursie zit gewoon vol. Ja. Een enkele, enkele excusie het gewoon vol. Ja, ja. Als je er één ja, doet. Ja, precies, dan, nu uh, heb je er vier, dus dat is ja. best wel... Ja. En, en, uh, ik geloof vijftien uh, fietsers kunnen er mee. Met je en eigen dat... fiets of hebben jullie weer uh, leenfietsen? We hebben leenfietsen, maar we adviseren iedereen bij die andere ingang allemaal met de eigen fiets te komen. Want daar hebben we geen... Uh, dus nee, met eigen een eigen fiets en e-biken hebben een heleboel mensen al. Ja. <laughs> en, uh, dat is wel nodig met die, met die, met die duinen, uh, met die heuvels.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 Ja. Ga lekker in je gang. En je mag struinen. Je mag van en draaien. zeker nu uh, het struinen wordt steeds meer gepromoot door jullie. Ja. Het uh, dus. nou, is al heel lang geleden dat je een beetje op pad moest blijven. Ja. Uh, dat is nu gelukkig helemaal vrij. Want ik zie nu ook mensen als ik zo naar uh, Aardehout ben, zie ik uh, uh, mensen door dat bosje heen lopen. Ja, ja vooral afgelopen weken, Ben. Want toen waren die geweien weer afgevallen. Denk weer van, te laat. Ja, <laughs> jeetje. Mine. Nou, ik zag. Nou, maar trouwens in het dorp, wat de kost verloren straat daar. Maar dat Liepen dat, dat groepje Hetten, ja. dat, waren de gro dat zijn de grootste mannen hè, die we hebben, zo'n beetje. Of, ik weet niet waar, die, die kan net zo goed van de Canemerduinen komen, want die hadden geweien op. Ja, jongen, oh. als je, dat zijn mensen uit de straat die het gewoon gevonden hebben. Ja, dat is prachtig, oh, die, die, ja, straachtig. ja dat is een trofee. Nou, moet je weer wachten, Ben? Dus, uh, ja, ja, weer, weer, weer ja, weer ja, weer wachten. Wachten. ja. Maar grappig is het niet altijd al te laat verteld, denk ik. Ja, ja, ja, dan is het al gebeurd. Ja, ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je het uh, heel, heel mooi vindt. Ja. Dan moet je echt een complete. hebben, vind ik niet. Niet één, uh, nee, één, nee. één, één stuk. Ja. Ja. Maar kinderen vinden het toch wel. Ik heb altijd die excursie zeggen. Wij zoeken met een boswachter, hmm. met die ja. kinderen. Ja. Ja. En dan verstop ik een paar van die kleinere wijkjes. Die krijg ik dan weer. Van Jan Warmedam bijvoorbeeld ja. heb ik ze wel. Ja, die, die zoekt ze ook. En zo, ja. ja, die vinden ja, ze natuurlijk wel Ja, die weten gewoon. Hoe, ja, die hebben de neus voor, zich zeg maar. ja, ja, ja, ja. Ja. ja, mooi. Hmm. Ja, dus een hoop te doen. En, uh, nou ja. zeg. Ja. Dus, ja.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 Die kun je gewoon oh. bij ons online nu al kopen. Ja, is het, kan je nog wel gewoon bij, uh, bij de pannekoek uh, kaartje kaartjes trekken. kopen? Ja, daar, daar, kaartje. Kan, daar Dat ook. Dat kan nog wel. Ja. ja. En dus En hè? Het is NN. NN, ja. ja. Omdat er nog wat, uh, wat, wat te doen was over die jaarkaarten.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 En dan hoef je eigenlijk Oh in... ja, nee, daar heb je het Dus nou, dus en... en uh...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 Een <laughs> conditieloze boswakker. Ja, ja. Leuk. Nee we, we lopen wel even. Wij we, we lopen en we fietsen nog heel wat af. Het is een leuk, een prachtig en een gezond beroep. Dat <laughs> kan ik je vertellen. Dat geloof ik ook. Ja. Ja. Dat geloof ik ook. Ja. Zijn we door het nieuws heen, Gerard? Ja, ja, want ik had hier nog wel wat namen staan hoor. Van, van uh, Kwallis van Uffort, uh, uh, Die Jos Laarman, Barrenhoren, mevrouw Honschoten. Die, uh, die, die namen komen natuurlijk terug in die week. Ja, die komen allemaal terug. Uh, Kees Wijsman, uh, dat, die, hmm. uh, uh, Banaar zelf. Ja, uh, ja. De, de jongvrouwen, ja. die gaan we uitnodigen. Ja, of ze allemaal komen oh ja, weten we niet. Ja, leuk, maar het, spannend, het ja. wordt gewoon een historisch feestje. Ja, maar in ieder geval kan men uh, het programma van de Verhalenweek op jullie website uh, bekijken. Ja. Uh, slash AWD, niet vergeten. En, uh... en die begint 26 mei, hè, zei jij. Ja ja, ja. Die, die, die, Tot en met die de 31ste. Mijn, ja, precies. Nee, 28 mei. 28 mei. Oh, ja, het zijn, het zijn vier dagen. Het okay. is die maandag is het uh, voor genodigden. Uh, maar goed, als iemand langskomt lopen. Uh, uh, tuurlijk, er is een kopje koffie dan. En, het is het officiële gemeente. Ja, en, en onze uh, hoogste chef die opent uh, de boel. Uh, ja, ja. En, uh, het tot, ja, nou. Ja, het een mooie week. Le mooie week. Le leuk, ja, leuk, uh, de boekjes zijn weer overal te verkrijgen bij de ingangen en bij de VVV. Ja. Dus ga dat uh, ophalen en lees wanneer de excursies zijn. En uh, zeker in de week. Ja. Gerard, weer ontzettend Leuk. bedankt Dankjewel. voor de komst. Graag gedaan. En voor uh, de leuke verhalen. Dank je wel. Oké. Okay. Thank <laughs> you.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 Maar daar heb ik verder nog niet, toen nog <laughs> niet veel mee gedaan. <laughs> maar uh, ja, ik, ik, ik ging toen va uh, vanaf mijn elfde gitaarlesje nemen in Dokkum. Ja. En daarna kreeg ik, uh, of ging ik bij een band zingen toen ik vijftien was. En dat waren allemaal best wel goede muzikanten. muziek? wat voor muziek? En, wat was voor, wat voor muziek? Uh, meer de weer eigenlijk. Okay. Dus eigenlijk, oh, ja, ro ro Friese rock. Friese rock. Beetje, Fries. Friese rock? Nee, nee ja? uh, gewoon een uh, coverband. Okay. Ja. Ja. Ja. Uh, dus van, uh, ja, blondie. Maar ook uh, Anouk hmm. en uh, Ilse de Lange en Arita Franklin. Ja, ja. De, een beetje ja. meer soul weer. En ja, ja, ja. Dat nee, bouwde het ze zich eigenlijk een beetje Heel, breed ja, ja. uit. Breed. Ja. ja, klopt. Ja. Wat is jouw... Uh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 ik heb geprobeerd uh, logopedie te studeren, maar dat is niet gelukt helaas. Um, maar daarna ben ik wel uh, ja, doorgegaan uh, met muziek. Dus, uh, ja, muziek. Heb je daar een beroep van gemaakt? Um, daar ben ik nu eigenlijk mee bezig. Ik heb uh, ook uh, verschillende baantjes gehad gewoon, uh, in de schoonmaak. Dat vind ik ja. eigenlijk ook heel erg leuk om mensen te, ja. he, daarbij te helpen in hun... Uh, ja, in haar leefomgeving. Ja. Belangrijk. Ja, prima, toch? Ja, ja. En uh, ja, dus eigenlijk... Maar dan uh, zie ik je nog steeds in Leeuwen. Ik probeer zo heel langzaam oh, richting, ja. uh, richting Zandvoort te komen. Ja, precies. Nou, en dan na die... Na, na die, uh, die even bedien denken, bedien hoor. Ja, dan kwam ik mijn man tegen. <laughs> en toen zijn we verhuisd naar uh, Zandvoort. Ja, ja, dus, uh, en hij is in Zandvoort? Nee, hij is ook een Fries. Oh. oh. Ja. ja. En waarom Zandvoort dan?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 wel waar ik vandaan kom. Dus het, is, het zijn je roots. Het, he? het zijn mijn, je roots je roots met mijn roots en mijn ouders. En iedereen woont daar ook. Mijn vrienden. Ja. En, en, ja. Ja. Dat, uh, is dat liedje daar ook op geschreven? <laughs> um, het liedje... Er kom, ja, nee. Dat, dat gaat eigenlijk over dat je... Uh, mensen om je heen verzamelt die bij je passen. Zo zeg ik het altijd dat maar. Het ja. is gewoon... Ja, want niet iedereen past bij je. En dat hoeft ook niet. Nee. Nee. Maar het is soms wel...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 ja. Dat stopt jou niet in het blijven zingen in het Fries, toch? Nee, ik wil op zich nog wel meer doen met Fries. Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Ja, en, want uh, uh, heb je ook als voorbeeld Twaris? Want Twaris is natuurlijk ook een bekende Fries... Uh... Ja, ik vind uh, Twaris ook heel erg... Uh, dat is wel een voorbeeld. Want zij, ja. hebben, zij hebben echt, volgens mij ook als enige... gewoon echt een heel grote hit gescoord Klopt, met ja. hun nummer. Ja. Want zij, zij, volgens mij zijn ze ook in, in Engeland gedraaid... als ik het een beetje goed heb... Ik kan me herinneren ja, als ja, ik dat ja, heb gelezen ja, en zo. Ja, ja. Dus ja, dat, dat, is ja. Natuurlijk wel heel, dat is natuurlijk wel heel bijzonder eigenlijk. Want het, Zeker. het is ja. gewoon... Het is wel een... Ja, een Friese taal ligt wel dicht bij Engels. Maar ja. Ja, het is maar afwachten of, of het wat opgepikt. het Ja, het is wel heel knap. Ja. Ja. Ja. Nou, ja, het is een, een officiële taal uh, geworden <coughs> een aantal jaren geleden. Ben je er blij mee? Ja. Um, of hoeft dat niet zo nodig? Ja, nou, ik, ik denk wel dat het echt een taal is. Het is echt uh, ja, naast Nederlands...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 grammatica. ja, Dat is de voorwaarde voor een eigen taal, hè, dat je een eigen grammatica hebt. Ja, dus ja, het is toch, ja, dat is maakt het net een beetje verschil met dialecten Ja, dialecten die gaan over van. Maar die zijn er ook denk ik wel in het Vries, of nog ook wel onderling. Ja, dat klopt, hè, toch? Ja, Ik zit bijvoorbeeld, ik kom meer uit de Klei, zeggen ze. Dat is de Klei met de I. En er zijn anderen, die komen meer uit de Wouden, en die zeggen meer woden en oden ja, en je hebt ook Leeuwadders, dat is Leeuwadders en dus een ander... Leeuwarden. Leeuwarden, ja. Leeuwarden, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. mooi stad. Ja. Ja. ja, zeker. Heel gezellig. Ja. Heel gezellig. Ja. Bij de wagen. Mooi. Ja. Ja. En, uh, Het is trouwens heel mooi. Friesland is heel mooi gewoon. ja. Ja, dat klopt. Het is wel zo als ik daar de Afsluitdijk af ben en je komt in Friesland kom uh, binnen, dan ja, zie je alweer oh, groen. Je en, en, ja, je <laughs> thuis, je thuis, en Dan ben je thuis, hè? Dan is dat ook ja. zo, als je ja, rijdt ja, door ja. een bos. Ja, dat is waar. En hier is het ook wel mooi, hoor. Maar, maar dus, ik kan me voorstellen ja. dat uh, als je naar Friesland gaat, dat je een soort van thuisgevoel hebt. Ja.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 En dan, ja, uh, dan, dan heb u... ik dan ook weer meer tijd voor als u daar weer gaat. Ja. En dan treden jullie ook op, of is dat niet de bedoeling? Dat is wel de bedoeling. Nog een afscheidsconcert dan in Zandvoort? <laughs> uh, daar, heb ik, dan, daar heb ik nog niet over nagedacht, maar uh, je weet het niet. Nee, maar, nou, ik zou het die met uh, Noordje Olimuller. Ja, wel, ja uh, misschien is dat een In het museum idee. is het ja. wel gezellig ja, op een idee. zondagmiddag. Oh, misschien uh, misschien ja, is dat wel. Dat zou ik zeker doen. Jacques, kunnen wij luisteren naar Ries liedje? Gezongen door Monique Dijkstra-Smits. Ja, dankjewel. Dan Ben benieuwd. Ja. Sleep lekker my soul, geen nacht meer van valske liefde, liefde voor meisje, liefde voor de poppen is jouw tijd. Zal ik de zaders het te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 Een beetje met dit nummer, zeg maar, dat af niet moet, maar dat mag. Nee, het jezelf, ja. <laughs> maar uh, ja, een beetje van, nou, wanneer ben je nu eigenlijk een mens? Mm -hmm. Wa -wa -wa wat versta je daaronder eigenlijk? We ja, dat is eigenlijk een beetje wat. Wordt dat ook uitgelegd in het liedje? Nee, uh, nee, want dan moet mensen, moeten mensen zichzelf moet je zelf bedenken. Ja. Ja. Dus de vraag zelf die, uh, die jij legt. Uh, ja. Uh, ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Blijft het ja. bij jouw stijl? Het het luisterliedje? Of ga je terug naar rock en? Ik, ja, ik vind het eigenlijk beide leuk. Ik ben momenteel ook zangeres in een, een coverband. De, ja. de Party Rockers en Goed Fout. <lacht> ja, en Goed Fout. De, de, dus we, ja. Daar richten we ons wel meer met bedrijfsfeesten en uh, kleinere feestjes. En wat, wat zingen jullie dan? Uh, wat repertoire? Nou, dan heb, bij, bij Goed Fout hebben we bijvoorbeeld ook uh, ja, Dolly Parton, Night to Five ja, Dat is toch goed? En dat vind ik ook heel leuk. <lacht> Zeker voor feestjes en partijen ja, dat is leuk. moet het, uh, ja. Ja. Moet het, uh, moet het uh, leuk zijn. Ja. ja, en bij de Party Rockers hebben we dat meer de rock uh, sfeer. Ja, dus eigenlijk... Ja, ja. Uh, ja, ECDC noem maar. we ook. Ja, ja, ja. Easy, easy. <laughs> ja, en dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, ik, vind, dus, uh, ik vind het grappig dat je uh, heel erg uh, breed zit. Van luisterliedjes tot ACDC. Ja. Uh, een aantal artiesten blijft in dit vakje zitten. Ja. En als je in het vakje luisterliedjes zit, is dat natuurlijk ook, ook hartstikke leuk. Maar ja. bij jou zie ik ongeveer alles voorbij komen. Ja. Dat, Vruis... dat is wie ik ben. Ik, ik, ik hou ja, ja. gewoon van heel veel... Uh, ja.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 Ja. Nooit Holland. Ja. ja, maar we spelen door heel Nederland. West-Fries. West-Fries, dus, uh... ja. Dus ja. Een beetje, ook een beetje Friesland. Ja. je ja. ja. oh. ja. ja, ja, nou, ja, nou, moet nog iets hoger. <laughs> voordat we daar weer commentaar ja. op krijgen. Ja, ja. Maar leuk uh, Monique. Ja. Ja, allemaal, ja, ontzettend leuk. Ja. ja. Ik zou uh, ja. Uh, toch amen op een uh, afscheidsconcert. En, ik ga wel, uh, uh, we gaan wel uh, uh, kijken. Ja. Hier kan je okay. zeer geholpen worden door onze hoofdrectrice, Die heeft okay. grote contacten in, uh, in het museum. Okay. Um, bedankt voor je komst. Ja, ook heel erg bedankt en dat, dat ik je... hier mocht zijn. Hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, en leuk. We, we Wens je heel, heel veel, veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel, Agenda? Of, uh, nee, nee, ik uh, ga Noortje wel, hè, want die wil ja, dat altijd zo. Ja, ja, ja, ja, want die, dan kun je in het museum.